7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De eco-supermarktketenmarkt heeft zichzelf te koop gezet... meldt NRC op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf zou aan ING gevraagd hebben kopers te vinden. Het gaat altijd niet goed met de keten. Maandag maakte de markt bekend dat de twee grootste winkels... in Amsterdam en Den Haag dichtgaan. Daar komen Albert Heijns. En vorige maand werd bekend dat de voltallige raad van commissarissen... was afgetreden. De topman was al eerder vertrokken. Markt werd opgericht in 2008 en heeft 18 winkels in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Haarlem en Heemsteden. De grootste moskee van Veenendaal is besmeurd met maandverband en ontlasting. Het gebeurde afgelopen zondagnacht. Het moskeebestuur heeft aangifte gedaan en camerabeelden aan de politie gaf gegeven. De lokale afdeling van Denk in Veenendaal is verbijsterd en wil dat de gemeente zich inzet voor beveiliging van de moskee. Op Sicilië zijn bij een actie tegen de maffia 18 mensen opgepakt. Ze zouden lid zijn van een teruggekeerde maffia-familie die jaren geleden uit Italië naar New York was gevlucht. Een negentiende verdachte is gearresteerd in New York. Onder de arrestanten is de burgemeester van een dorpje in de buurt van Palermo. De verdachten worden vervolgd voor onder meer lidmaatschap van de maffia, afpersing en fraude. De laatste decennia hebben de Italiaanse autoriteiten... de Siciliaanse maffia een flinke slag toegebracht. Maar onderzoekers hebben al vaker gewaarschuwd... dat de clans proberen om hun controle terug te krijgen. Een wielrenner Nikki Terpstra, die vanmiddag de Tour de France heeft verlaten... heeft een gebroken schouder. De renner van Direct Energie viel 31 kilometer voor de finish. De elfde etappe werd gewonnen door de Australier Caleb Ewan. Het weer, in het noorden lokaal een buitje, verder is het droog. Vannacht kunnen er in het binnenland misbanken ontstaan, minima 13 graden. Morgen meer bewolking, in de loop van de middag mogelijk een bui en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. In